Middernacht, het is vrijdag 8 april. Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Nigeria zijn de parlementsverkiezingen in een aantal kiesdistricten opnieuw uitgesteld. Er zijn volgens de kiescommissie niet genoeg geldige stembiljetten. De verkiezingen waren gepland voor vorige week zaterdag. Door organisatorische problemen stelde de regering alles uit. En dat wist niet iedereen, zodat in sommige steden toch is gestemd. Daar is nu een tekort aan biljetten. De problemen zijn een blamage voor de Nigeriaanse regering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 Het weer, het is een graad of 4. Overdag zonnig, maximaal van 11 graden aan zee... tot 17 in het zuidoosten. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie op de A4 Delft richting Amsterdam. Die is bij Sloten dicht. Er staat een auto in brand. En op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Woerden en Harmelen, 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Lex Bolmeijer. Goedenavond, hartelijk welkom. Vanmiddag uh, twitterde ik... Nou, Hoe laat was het precies? Even kijken nog. 11 uur 22. Nou, vanmorgen dus twitterde ik... Vanavond Abdelkader Benali te gast in Casa Luna. Moeilijk kiezen, te veel thema's. TV maken, boeken schrijven, oorlog voeren. Hij was in Gaza bijvoorbeeld. Marathon lopen, land verhuizen. Wat nu? Nou, toen ben ik maar op de fiets gesprongen. Even op en neer naar Katwijk. Onder, onderweg kwamen er nog meer thema's bij, moet ik eerlijk toever, toegeven. Reizen, eten, vrij zijn. Ik maakte een rondje rond de Soefitempel in Katwijk. At een haringkie op de boulevard. <laughs> Snoof de zeelucht op. Mijn gast is tenslotte ook niet ver van de zee geboren. Ik bedoel, ik deed dus even lekker Hollands. En op de terugweg kwam uit het malen van de pedalen... en uit het malen van de gedachten dit idee naar boven. Het gaat eigenlijk allemaal over beweging in beweging zijn. Er zit daar niet iets in... van iets fundamenteels van... vrijheid. Ik ga dus proberen... om Abdelkader te vangen... met dat begrip vrijheid. En keurig opgesloten in de voicemail... zit dit ene berichtje. Er is één nieuw bericht. Lex... Abdelkader Benali is bij jou op bezoek... maar dat wist je waarschijnlijk al. Hij heeft voor zijn nieuwe boek... een enorme reis door de Arabische wereld gemaakt. Had hij ten tijde van zijn reizen... enig idee dat die... Arabische lente zo snel... zou aanbreken? En... Is het eigenlijk wel lente daar? Eigenlijk twee vragen. Een fijne gesprek met elkaar. Voor wie zo lang is opgebleven om te weten wie de gast is... en nu per se moet gaan slapen... morgen vindt u dit hele gesprek op onze website. kazaluna.ncv.nl En voor wie echt niet langer kan luisteren... kan wachten, is hier het antwoord van Abdelkader Benali. Hartelijk welkom. Hey, hallo. Dag Lex. Ja, kijk, die, die, die, uh... die lente die lente die is fantastisch. Dat is iets ongelooflijks. Vooral als je in januari begint kan ik vroeg beginnen en uh, vooral niet in de Arabische wereld. En dat is ook meteen de Arabische wereld. Een lente die in januari begint. Het ja, regent in de woestijn. Mm. En net op het moment dat je niet verwacht... net op het moment dat wij dachten... Uh, met wij bedoel ik uh, collega's, vrienden, schrijvers, kunstenaars, zangers... jonge mensen die iets wilden... wat oudere mensen die al wat bereikt hadden. Net op het moment dat wij dachten... Met al onze ervaringen in, in Baghdad en in Beirut en, en, en, en, en, en in de Westbank en in Rabat. Dat het niet meer ging gebeuren in die wereld. Net op dat moment stak een uh, jongen zichzelf in brand. En stak daarmee het, uh, het lont aan van, het, van, dit, van dit kruidvat. Wat nu mm. aan alle kanten ontploft. Uit elkaar barst. Mm. Ik had nooit ik had, ik had, als je me vorig jaar op Aliasavond had gezegd. Er gaat iets gebeuren in de Arabische wereld over een paar weken. Let op. Had ik gezegd, hm. Daar wil ik vergif op een, op een dat het niet gaat gebeuren. De apathie is te diep. Ja. Er zit een roes daar. Een roes verdoving. van... Verdoving. verdoving van teleurstelling, van corruptie. Van zoethoudertjes, van economische groei en welvaart... die nergens anders op gebaseerd zijn dan de goedkope vliegtickets... uit de westerse metropolen naar stranden. Zo dun is het. Hm. En ineens gebeurde het. Het uh... is een wonderlijke rijm. Als je zegt van de jongen die zich in brand streekt. Vandaag was er dus ook een Iraniër die zich in Amsterdam Precies. in brand ja. heeft gestoken. Ja. Uit pure wanhoop. Hij is overleden. Ja. Hij is dood. Ja. Was het dat ook voor die jongen die, bij wie het begonnen is... is het dan pure wanhoop die, die, die zo diep moet zijn... dat er uiteindelijk toch weer iets gebeurt? En dan heb ik het nu over de Arabische uh, uh, explosie. Ja, ik had, ik had natuurlijk niet gewild dat die jongen zichzelf uh, uh, nee. in brand had gestoken... Uh, maar uh, zulke uh, samenlopen van omstandigheden... gebeuren niet vaak in de geschiedenis. En als ze dan ineens gebeuren en ze, ze hebben daadwerkelijk effect... namelijk dat ze mensen, individuen in beweging zetten... dat die mensen bij elkaar gaan komen en zeggen nee. De geschiedenis begint op het moment dat mensen zeggen nee. Het is genoeg. dat is het moment dat, en, en dat heeft iets beangstigends. Dat heeft iets Ik heb meegemaakt een aantal keren dat ik mensen nee zag zeggen. Ik heb een aantal keren meegemaakt... Wanneer? dat ik in oorlogssituatie was. Ja. Wat, wat, als je nu bijvoorbeeld, niet, ja. de evenementen op het Tahrirplein. Daar was ik dan niet bij. Ja. Maar en, Egypte. Dus. Egypte. Dat al die mensen daar stonden, zeiden nee, het is genoeg. Ik zat ernaar te kijken en ik, mijn hart klopte in mijn keel. Mijn hart klopte in mijn keel. Ik had, ik, had, ik had zweethandjes, tranen in de ogen. Ik dacht, wat hier gebeurt, dat plein, daar ben ik zo vaak geweest. Het is een druk plein, dan moet je doorlopen, anders word je omver gereden door een van die duizenden zwarte taxis die rondrijden... dan ga je niet zomaar staan. Op een vrijdagmiddag, na het gebed, met je vrouw en kinderen. Dan moet er echt iets fundamenteels aan de hand zijn. En dat, dat gebeurde en dat was diep indrukwekkend. Geloof jij um, dat er altijd zo'n moment komt bij mensen? Ondanks het feit dat je dan dus ook net Ja, Wanneer is? zeg je nee, hè? Wij zijn maar het ja, niet meer precies. gewend. Nee, wij maar maar wij in Nederland we. zeggen wij niet meer nee. Ja, we precies. zeggen ja, ja, misschien, wellicht, uh, <laughs> ooit op een dag, ik weet niet. En dan gaan we over... Nee, Een beetje. Een beetje. Maar echt, dat hele fundamentele nee zeggen... Ja. gebeurt bijna nooit in je leven. Nee. Maar je moet het af en toe wel... Absoluut. Soms gebeuren de dingen waardoor het ineens gebeurt. En uh, in de Arabische wereld is er uh, een beleefdheidsvorm. Je zegt nooit nee. Je zegt, want iemand anders heeft altijd slechter dan jij. Hm. Je, zegt, je zegt, ja, alhamdulillah, het gaat goed. Ook al ben je arm, je, je gooit je deur open. Gastvrijheid heet dat dan. Het is schaamte als je de deur gesloten houdt... en mensen komen, kunnen niet bij je komen... dan zullen mensen over jou praten. Over, hij deed zijn de deur niet open voor vreemdelingen. Hij liet ons niet binnen. Hij wilde ons niet zien. Oh, schaamte. Daarom zijn die mensen gastvrij. En nu is er een moment gekomen dat ze hebben gezegd... de staat, de dictators, de regimes krijgen niks meer voor ons. Of het blijvend is, dat moeten we natuurlijk nog uh, ja, zien... Weet hoe dat niet. doorwerkt. Dat weet je ben je wat dat betreft hoopvol gestemd? Ik, ik, ik, ik ben op de... Korte termijn ongelooflijk pessimistisch en negatief. Juist wel. Ik denk Dat er heel veel beren op de weg uh, staan. Uh, dat het op alle mogelijke manieren fout kan gaan. Het gebeurt ook op, in die Arabische wereld, die is groot en complex. Uh, juist door het te reizen en te zijn geweest, ben ik erachter gekomen hoe moeilijk het is om van een afstand uitspraken te doen. Maar ik hoop zo erg dat straks, als er verkiezingen zijn in Egypte, dat mensen naar de stembus kunnen gaan, naar huis kunnen gaan met hun familie en kunnen zeggen: hé, hey, wat was dat makkelijk stemmen? Als ze dat kunnen zeggen al die dag, als het dan geen sectarisch geweld is, ja. als er geen mensen worden opgejaagd tegen elkaar, als er niet een plot wordt bedacht om dingen op te blazen, om mensen angst in te boezen, maar mensen bleven die dag als een moment van rust en kans, stabiliteit, waardoor ze laten zien dat iets van democratie normaal kan zijn in een land als Egypte, dat grote, complexe land, ja. al die grote problemen. Als dat gebeurt, denk ik dat de symbolische waarde daarvan heel sterk zal zijn, want dan kan niemand in de regio zeggen. Het kan niet. Als, als, als, als, als. als Abdelkader is hier is, dan zult u het weten. Um, beste marathontijd, 2 uur 52 Rotterdam nog ja. steeds? Ja. ja. ja. oké. Okay. Marathonlopen dus. Was ook heel snel als schrijver. Zijn komst in de Nederlandse letter Had iets van een komeet met de bruiloft aan zee en de lang verwachte Waar hij de Libris literatuurprijs voor kreeg. Nu slaat hij zijn vleugels uit op een beetje andere manier. Hij heeft een serie portretten gemaakt voor tv van schrijvers onder Conny Palme, Leon de Winter, Doeske Meising en anderen. Het zijn er zes. begint zondagavond. En er komt een nieuw boek uit. Oost is West. En dat bevat allemaal verslagen. Allemaal soorten teksten van je reizen door het midden oosten en de Arabische wereld. Vandaar dat je er ook zo veel uh, over kan vertellen. Oost-West op weg zijn is het beste, denk ik. Loop je ze nog, die marathons? Ik heb uh, vorig jaar Berlijn heb... gelopen. Ja. In uh, september. Al een betere tijd? Nee, nee. Het, ging, het was verschrikkelijk. Ik, ik, ik heb ik heb die ochtend havenmout gegeten. Ik heb nog nooit in mijn leven havenmout gegeten. Ja, ja nee. En die ochtend, veel te zwaar. Het is totaal, ja, veel te zwaar. Ja, precies. En, en, en ik had te zwaar gegeten. En toen nog ook nog een botje havenmout. Ik dacht, laat ik ze gek doen op de dag van de marathon. <lacht> ik was toen met een groepje mensen, waaronder mijn redacteur, die ook meeliep. En wij spoedden ons in de bus. Ik kwam aan op dat gigantische terrein bij de Boendestaak. Bij het parlement van, van, van Duitsland. Waar, waar alle, waar alle lopers zich verzamelen... En ja daar is dan zo'n spanning in de lucht je wilt die marathon lopen en uh, ik, ik begon te lopen en uh, het was snel het begon te regen en op een gegeven moment voelde ik rond de 15 kilometer dat dat, dat het echt dat die dat die er echt, echt heel erg aan het indikken in was hm. <laughs> dus de maat ja, zwaarder, en de dunter, zwaarder. ja dus dat, dat is je... uiteindelijk ben ik ook met krampen uh, okay. over de finish gekomen in, in 2:55 2:55 nou. Dat wat, dus, dus, dus, dus, is dus maar drie minuten langzaam. Maar ik wees. had er niet op getraind natuurlijk. Ik, ik, ik, ik was met een trainingstijd uh, van... Met een streeftijd van 2,45, ja, 2,44, okay. 24, 2,40 ja. uh, vertrokken. Want je wil nog wel steeds jezelf verbeteren. Dat is het. Nou, dat, dat, dat wilde ik vroeger altijd. Um, ja. het, wat er nu bij is gekomen, een andere, andere motivatie of een andere reden... is, is ook gewoon uh, gezond blijven en blessurevrij blijven... Ja. Want, uh, Wordt steeds moeilijker natuurlijk. Je als je bent... er veel treedt als ik, ik train veel en ik heb ook nog een vrij hectisch leven met mijn hmm. beweging, dan. Uh, dan uh, je bent nu 35. 35, ja, dan, wat, dan word je blessure gevoeliger. Misschien mag ik een, een stukje voorlezen uit een van je twee boeken die ja. je over het marathonlopen hebt uh, geschreven. In dit geval Zandloper, pagina 26. Uh, maar ja, misschien je het zelf lezen, liever? Uh, nee, je mag, uh, ik ja? wil het best wel voorlezen hoor. Ik, ja? Uh, ja, dit wat dit wat fragment, de ja? race is lang, als je genoeg licht hebt. En dat hele stukje? Ja, ja, doe maar. De race, is lang en er komt, de race is lang en er komt altijd een moment, meestal halverwege... waarin de geest zich rekenschap gaat geven van de beperkingen van het lichaam. Het denken vreest dat de ledematen, de spieren en de longen... de gewenste ideale race niet kunnen lopen... en vanaf dat moment is hij krampachtig bezig om het lichaam bij de les te houden. De beloning voor deze uitputtende inspanning is dat op een gegeven moment dat nooit helemaal te voorspellen is, het lichaam moe gestreden en geïrriteerd door de eisen van de altijd kwieke, altijd mondere, jaloerse geest en aan de dwang zelf ontsnappen wil. Dan is er voor het eerst in de wedstrijd een moment, één moment, dat het lichaam sterker lijkt te zijn dan je wil, dat je ambitie om in de wedstrijd te zijn. Het lichaam dicteert het tempo en breekt door, alle, door elke neerslachte gedachte heen het versnelt waar het wilt en durft zichzelf te martelen. De pijn in de voeten wordt een vorm van genot. Een prikkeling om nog harder te gaan. Dit is de toestand waar elke loper één keer in moet belanden... om later te kunnen zeggen dat hij heeft hard gelopen. Dat overstijgt elke verwachting. Overstijgen, daar gaat het over. Voorbij een bepaalde grens geraken. Je zegt vlak daarna ook nog of je schrijft in dat boek... Er is een bepaalde moed voor nodig om zo hard te willen gaan. Die moed moet gevoed worden door een afgrond. De afgrond van het falen. Ja, vind ik wel ongelooflijk mooi geformuleerd. Ja. Is dit... Dit gaat over uh, marathonlopen. Is dit eigenlijk niet ook een beeld voor schrijven? Ja, zeker. Zeker. En uh, ik... ik, uh, ik uh... Maar je kan soms meer over schrijven zeggen... door te sch schrijven over het lichaam, ja. door te schrijven over beweging. En, en... Wat je niet zou verwachten. Hè? Je denkt, schrijven je is een intellectuele arbeid, maar dat is het ja. wezen. Het is lichaamsarbeid. Het is ook lichaamsarbeid. Kun je dat uitleggen? Kun je dat toch een beetje toelichten? Want waar gaat Nou, het? Je... Ik, heel concreet, als ik iets goed aan het schrijven ben... Dan, dan, dan krijg ik signalen door uit mijn lichaam dat het goed is. En dat zijn signalen van ontspanning, van schouders die ontspannen zijn... Geen, geen kramp in de nek, want, want die, zit lekker, die zit lekker soepel. De, de ogen zijn helder en gericht. Uh, mijn lippen zijn nat en ik smak met mijn lippen en, en mijn tong... want ik, ik heb het gevoel dat ik lekkere dingen aan het maken ben. Uh, ik voel een bepaalde goede spanning in de benen. Er is een, een, een gerichtheid en, ja. en het lichaam, lichaam richt zich daarop in. Het lichaam geeft zich dan uh, uh, over in die... Uh, in die geestelijke ik het zeggen, maar het, arbeid. Maar het lichaam neemt het dus over. Dat is, dat ja. is waar dit over gaat. Voorbij ja. wat je geest wil ja. niet meer. Maar het ja. lichaam kan nog wel verder. En ja. ik heb het gevoel dat je dus schrijven... dat het dus echt zo'n ongelooflijk moeilijk werk is... dat je in, helemaal in die staat moet zien te gebeuren. Ja, dat is dus niet wel. zomaar een verhaaltje opschrijven Ja, Nee, precies. Het, het, het, het moet echt zijn dat je echt werkelijk voelt tijdens het schrijven... ik heb er nog maar één ding voor me, dat is de afgrond. En achter me... De wand waar langs ik loop. En ik moet elke vezel in mijn lichaam erbij houden... Precies. om het tot een goed einde te ja. brengen. Dat is het uh, betere schrijven. Ik gebeurt niet zo vaak. Het gebeurt bijna nooit. Nee, ja. <laughs> Je kunt er wel heel mooi over praten. <laughs> en er mooie dingen over zeggen. Maar het gebeurt gewoon iets. Dus, uh, als het echt gebeurt, dan... Dat, eh, wat, wat de Franse Kafka ooit beschreef... als het gebeurt, dan is er een waanzinnige slapeloosheid... Dat is de slapeloosheid ja. dan, dan, dan is het dan roe, alsof je alsof je koud water uit een uit een bevroren boerensslouw zo wap in je gezicht krijgt je bent ja. wakker maar het gebeurt niet zoveel nee. de rest is ploeteren ja. de rest is ploeteren en, ja, en met de te veel havermout in de baak uh, en en en en en, uh, en je vrije tijd nuttig doorbrengen ja. <laughs> ja. in die ontmoetingen met die zes schrijvers die je nu voor tv hebt geportretteerd um, zit er gaat het dan ook over dat soort Aspecten ja, van het zeker, zeker. Heb je, heb je ja. schrijvers ontmoet waarbij ja. je denkt: hé, hey, die heeft dat ook? Die, ja, die... zeker. Zeker, ze hebben dat allemaal eigenlijk wel. Uh, hoewel ze allemaal op een eigen manier uh, de strijd aangaan met het papier. En Leon de Winter knalt er in een paar weken 6000 woorden uit. Hm. En een paar maanden later nou, heeft hij een roman. Uh, terwijl Connie Palme bijna lijkt te wachten op een, uh, op een voorval in haar leven. Hm. Waardoor ze zo uit het lood wordt geslagen dat ze alleen nog maar weer door te schrijven. Het leven terug kan. Precies. En, en dus iedereen heeft zijn eigen manier en strategie. Maar ze hebben allemaal wel dat kantomoment meegemaakt, dat, dat brandpunt meegemaakt, waarop ze heel duidelijk voor zich zagen waar het schrijven over moest gaan. Ja. Waar ze het konden voor zichzelf konden definiëren: van het schrijven moet gaan over uh, iets wat de werkelijkheid kan vervangen, of iets wat de werkelijkheid kan troosten, of iets, of iets wat de werkelijkheid kan optillen. Ja. En daar weten ze altijd heel mooi over te vertellen. Tommy De je gaan bijvoorbeeld. Die zegt. Kijk, ik, ik, eh, jongen uit Twente, Tommy Wieringa, schrijver van Joe Speedboot. Meer dan een half miljoen exemplaren van verkocht. Hij was ooit van dag Tommy. En die jongen, die Tommy, die pakte elke dag de bus. S ochtends vroeg. Om van Geesteren, dat is in Twente, vlakbij de Duitse grens. Naar eh, Almelo, station Almelo te rijden. En hij zat dan in die bus. En als je in de bus bent, en als je op de bus wacht. Ik heb ook vaak op de bus gewacht. Dan ben je alleen. Als, je, als niemand is, Dan ga je pijn zijn nadenken. En wat zag Tommy voor zich wachtende op de bushalte van, van Geester, dat vlakke land. En in de trein van Almelo naar Zutphen, het tweede traject, weer dat vlakke land. En er zat niemand in die trein, er zat niemand in die bus. Weet je waarom? Hij zei, ik moest altijd de eerste bus hebben. Want ik kwam van heel ver. Dus ik was altijd alleen. Er was gewoon niemand om hem heen, om mee te praten, om lol mee te hebben... om vriendschap mee te sluiten. Dus wat moet je dan? Ja, dan moet je vriendschap met jezelf sluiten. Dan moet je maar met jezelf in gesprek gaan. En het leven biedt een aantal momenten dat je dat kan doen op een vruchtbare manier. Als je heel oud bent, dan moet je lekker met iedereen praten. Maar niet met jezelf. Weet je wel. Als je jong bent en je wordt dan net gedwongen om een gesprek met jezelf aan te gaan... dan iemand als Tommy, ja, daar, daar, daar ontstaat schrijverschap. Het zou uh, de hele nacht zo door kunnen gaan wat mij betreft. <lacht> en het is niet eens Oem um Kalsum over wie Abdelkader Banali in zijn nieuwe boek Oost is West schrijft op pagina 242. Dat zij met al haar liederen uh, over de kracht van de liefde diep in kan grijpen in het mensenleven. En dat ingrijpend kan veranderen, die is het niet eens. Het is wel Tony Overwater als bassist, een heerlijke ja. bas, walking ja. bass. Ja. En wie is het wel? Uh, Rima Chey. Rima Chey een uh, jonge Libanese zangeres die uh, die veel met Tony heeft gewerkt en werkt ook veel van hem heeft van hem heeft geleerd en hij en uh, hij, hij van haar en uh, ja maar dit soort hele mooie projecten is een, dit is een samenwerkingsproject tussen de Nederlandse jazzmuzikant en die ja. Libanese zangeres en, en die, die moesten hun die moesten hun twee talen leren spreken ja absoluut, ja. ja en Tony speelde op een gegeven moment in uh, in, uh, in in Beirut, daar was ik bij toen hij optrad met uh, Rima speelde hij een maqam dat is een heel ingewikkeld uh, een uh, soort so Arabische, uh, uh, hoe noem je dat, een, een, een, een, een aantal ritmes ja. op die uh, bas. En dat publiek, dat uh, de mond viel open. Ik dacht, wat die, die kale uh, bleekscheet uit uh, <lacht> Nederland, die je gewoon een beetje magaam staat te spelen <lacht> op die kan niet. bas. Dat doe je op een luid. <lacht> en dat een subtiliteit ingewikkeldheid. Ja. En hebben hebben die bas, het publiek was helemaal, was helemaal gek. Ja. Dat is een mooi ontmoetingspunt. Terwijl ja. jij schrijft, notabene, en dat is al vrij vroeg in je, in je boek... Oost is West, ik zeg het nog maar... het bevat eigenlijk verslagen van je reizen door die wonderenwereld. Ja, dat je zag, ik citeer nu, hè, ik zag hoe die twee werelden... Oost en West, met elkaar omgingen als twee geliefden... die tegen hun wil aan elkaar zijn uitgehuwelijk... en nog altijd niet durven toe te geven... nooit echt met elkaar gepraat te hebben. De conversatie kon niet anders dan ongemakkelijk zijn... Dit is, dit is een voorbeeld ja, hier gaat van het, hier uh, sprekers. Dit zijn geliefden hier, hier met elkaar Je de taal van de liefde, de taal van de poëzie. Dus het kan. De taal van de muziek. Dat is de abstracte taal, dat is de universele taal. Ja. En, en, en kunstenaars kunnen dat. Daarom zijn kunstenaars in de Arabische wereld zo belangrijk. Omdat ze nooit hoeven te liegen, ze hoeven nooit te bedriegen... Hm. ze hoeven nooit naar de mond van de meester te praten. zijn autonoom, onafhankelijk en daarom worden ze gewaardeerd. Kunnen ze hun vleugels uitspreiden... Maar alle andere mensen zitten vast aan belangen en, en, en, en, en, en, en, en stammen en regimes. En die zijn gevangen in, hun, uh, ja, in die belangstrijd. Die zijn gevangen van het regime, die zijn maar, gevangen van de censuur. Maar wij net zo goed, het Westen net zo goed als het Oosten. Wij, wij, wij, wij weten nog steeds niet in Europa hoe wij, hoe wij moeten omgaan met, met, met onze buren. Dat weten we niet. Dat moeten doen. we doen. Weet jij het? We, je had het, het Romeinse Rijk, noemde de Middellandse Mare Nostrum, onze zee. Hm. Het Romeinse Rijk sprak ook voor de overkant. Ik zie Europa nooit zeggen: dit is onze zee. Als we daar uit mee moeten beginnen, dat, dat symbolische gebaar zeggen van. Hm. Egypte, Tunesië, Libië, jullie zijn uh, overzijden van dezelfde, de, de andere kant van dezelfde medaille. Ja. Daar begint het mee. Dat is bijna symbolisch gebaar. Maar daar heb je dit, dit, dit boek voor geschreven. Onder andere, ja, het is ontstaan onder andere. de jaren. Hè. Het, is niet het is nu onder, geschreven. Het is maar... begonnen omdat ik, omdat ik aan de andere kant van die zee moest. Ik, ik ja. kom natuurlijk uit Marokko. Ik ben hier naartoe gekomen. Je ja. wil in je eentje eigenlijk, als Abdelkader Benavi. Die, die brug alle, over, alleen, over no Mare Nostrum slaan. Ik wilde daar naartoe. want ik, Na 9-11, aanslag op de Twin Towers. Het was zo'n horror, zo'n nachtmerrie. Toen klopte het oosten op de deuren van het westen. Met een koevoet en dronken zich naar binnen. Ze zeiden van, hier zijn we. We gaan nooit meer weg. Jullie hebben ons op afstand gehouden. Jullie zijn met jullie raketten en bommen naar ons toegekomen. Met geld naar ons toegekomen, met hulp naar ons toegekomen. Met belangen. Maar jullie hebben ons op afstand willen houden. Maar nu komen wij naar binnen. Kijk eens aan. Paf. Het is verschrikkelijke horror. De volgende nacht stond ik buiten. En boven ons hoofd van het hofje waar ik woon in Leiden... vloog een militair vliegtuig. De defensie waakte over ons. 12 september... En Mijn buurvrouw was buiten en ze kwam naar me toe. Het is wat ze zei was. Kennen jullie geen naaste liefde? En Het ging over die kapers. Ik was deel van jullie en ik dacht... ik moet die kant op. Ik moet de kant van jullie op. Ik kan hier niet in Nederland blijven. Ik leer hier niks meer over deze verwarde, complexe wereld. Als ik naar de tv kijk, naar de radio luister, hier in Nederland... dan krijg ik zoveel tegengestelde berichten. Ik kan nooit met zekerheid zeggen of het echt klopt of echt waar. Ik moet mijn neus achterna. Ik moet mijn onrust achterna... Ik moet mijn angst achterna. Dat moet ik doen. En dat ben ik toen gaan doen: door uh, naar Amman te gaan, naar Jeruzalem, naar uh, Beirut, naar Rabat en, en, en met onder te dompelen in die verwarring ja. eigenlijk. Dat levert zeer persoonlijke, zeer fascinerende uh, teksten op in dit boek. Het is fragmentarische is het. Maar, ja. maar daardoor ontstaat het toch ook wel een atmosfeer en, en een beeld van wie jij bent... en wat je daar te zoeken hebt. Ja. Um, en het bizarre is dan, dan zit je in Beirut. En dan komt de oorlog naar jou toe. Ik, ja. niet, ik schrijf letterlijk eigenlijk... ik ben niet naar de oorlog gegaan. De oorlog is op mij Door ja. Ja. Doordat twee Israëlische ja. soldaten ja, werden gekidnapt. Ja. En Israël sloeg keihard terug, 2006. Ja, 2 april. Ja, uh, Juli. Ja, was, uh, was, uh, dat was... Ook dat was een verrassing. Dat was iets... Uh, de geschiedenis meemaken heeft iets bangstigend. De echte geschiedenis. Echte geschiedenis. Als, je, als, als f 16s boven je hoofd vliegen, je, je hoort ze bijna niet. Het zijn een soort van alsof iemand een perceelstreek trekt door de lucht, alsof iemand met een pesteel over de hemel gaat. En dan ineens, een seconde later hoor je bam. En dan weet je dat er iemand dood is gegaan. Op een straal van nog een paar kilometer. Dat is iets bangstigend. Dat is echt. Uh, dat wens ik nooit iemand toe om dat mee te maken en tegelijkertijd was het ook de gelukkigste maand uit mijn leven. Het had iets uh, onwaarschijnlijk hyperrealistisch. En uh, ik heb nog nooit in een maand met mensen geleefd... die zo kalm waren, zo vriendelijk waren. En zo het enige waar ze mee bezig waren... was met iets groters dan zichzelf. Namelijk, hoe kan ik die anderen helpen? Mijn familie. Hoe kan ik mijn broertje het gevoel geven dat het goed gaat, dat het goed komt? Hoe kan ik een vluchteling het gevoel geven dat het dorst wordt gelest? Ik was echt onder de indruk van de rust. En ook een soort van... natuurlijke compassie, compassie, daar hebben we het altijd over. We moeten compassie tonen. En toen zag ik wat het was. Het heeft zo'n kleine C. En de, de rest hoef je bijna niet uit te spreken. Het gebeurt voor je ogen. Dat was heel bijzonder. En ik, uh, ik schaamde mij toen kapot... Ja. voor mijn eigen arrogante schrijvers in dat ik al dat ik, alleen, dat ik het allemaal alleen af kon. Hm. Ja, je had daar dus ook iets te zoeken. Want het, het, het opmerkelijk is, die vraag wordt je regelmatig... Ja. vanuit Nederland gevakst, ja. weet ik van, wat. Kom terug, ja. ga weg. Ja, ik, en je worstelt met die vraag, ja, maar je blijft. Ja. Je blijft ik, ik zei tegen je vrienden gaat niet weg. van mij, filmmakers, kunstenaars, schrijvers... jullie hebben ook een dubbel paspoort. Uh, Libanees, Frans, Libanees, Amerikaans, Libanees, Canadees... hele Libaneese diaspora. Uh, veel kunstenaars hadden besloten om in Libanon bij te gaan wonen... om hun kunst daar te maken. En ik ging met die luidjes om, want het waren hele aardige mensen heel goed kon vinden. En ik vroeg haar: waarom gaan jullie niet weg? En toen zeiden ze: wij moeten hier blijven. Want straks, als deze oorlog voorbij is, moeten de getuigen zijn geweest. Hmm. En dat het maakt verpletterende indruk op me. Ik dacht: dit is, dit, dit is het. Ik moet ook blijven. Hm. Ik moet hier getuige van zijn. Heb je als schrijver daar ook iets gevonden? Nogmaals terug naar dat moment van ja, de, van de ja. marathon... dat je ja. ergens voorbij een grens gaat. Ja. Dat je lichaam het overneemt. Want je was ja. ook pis, ja, hartstikke bang. Dat ik was, was heel erg bang. bang. Heb Absoluut. je als schrijver daar dus ook iets gevonden? Of ja, ik, ik, ik, ik. Angst kent natuurlijk zijn grenzen. Hè. En, en, en, en alles wat daarbij komt. Maar het viel me ook gewoon op... hoe, hoe ik toch elke dag weer een stukje maakte... toen voor ja. Vrij Nederland op de website. Het staat ook in het boek dat ik gewoon een stukje maakte en mijn ontwerpen opzocht... en er van probeerde te maken. En uh, hmm. ja, dat ik dat ook wel weer heel erg... Uh, van. Ik, ik, ik, ik geef mensen een verhaal. Ik vertel ze ook weer een verhaal. Het is geen fictief verhaal, het is een echt verhaal. is ook een verhaal, en moet, dat moet ik maar ook eens vertellen. En, uh, en ik vond het zo bijzonder om, uh, om dat echt te doen... en ook daar uh, de ruimte voor te nemen hmm. en te krijgen. Hmm. Ik had toen ook een uh, die tijd een uh, Libanese vriendin... En, uh, zij uh, Het was ook de reden waarom ik ook bleef was vanwege haar. Ik dacht, ik, ik kan haar nu niet in de steek laten. Het is voor ze om weg te gaan. Zij blijft. En ik schreef wel eens wat. En dat las ze dan in het Nederlands. En, uh, op de een of andere manier, hoewel zij heel erg verbitterd was over de situatie... het heel erg zwart inzag, al, al, gaf haar gaf haar dat, dat ik het in Nederlands opschreef. En, dan, en dat mensen in Amsterdam het lazen, ook vrienden van haar... die haar dan weer een sms'je stuurden, gaf haar iets van troost. Ja, en ik was zo blij dat ik haar daar gelukkig mee kon ja. maken. Dus, dus die eenzame schrijver, die in principe is eentje werkt... die creëert verbondenheid? Ja, zeker. Je bent Ja, Je hebt een stel hersenen gekregen en, en, en ta, een bepaald talent. En dat kan je elke dag weer op zoveel, ja. mogen, op zoveel verschillende manieren inzetten. En bij Roet heb ik echt geleerd... Het, in een half uur kan het al gedaan zijn. Met jou, met je leven, maar ook met het stuk kan het al af zijn. Zo. Ga maar. Ga maar. Ja, dat is, Doe maar. Het scherp, dat is echt leven dan. Elf ja, absoluut. Ja. Zeker, zeker. En we uh, hebben natuurlijk in Nederland de neiging om dingen te plannen ja. en, en dingen uit te stellen. En, en we, we, we, we hikken tegen die deadline en we zeuren dan over. Maar we nemen onszelf een beetje in de maling. Ja. Want het komt altijd wel af, het werk. Ja. En er zit er ook nog, want dat is dan een andere kant... Hè? Uh, je beschrijft hoe dat, hoe dat voelt als je dus zo voortdurend wekenlang... in dit geval door het Israëlische leger wordt gebombardeerd. Er uh, zitten er ook van die absurde beelden tussen. Dat heeft me ook diep getroffen ja. op een of andere manier van dat meisje. Ja. Dat, kijk, jij bent ook iemand die wilde gaan hardlopen daar ja. aan, aan de kust... Ja. en zwemmen in zee. En ja. dan een, komt er in een zwembad terecht. Ja. En daar, daar is verder niemand, behalve één meisje. Ja. En het is daar gewoon een uur lang baantjes aan het trekken. Ja, nou, dat was... en, en haar vriend zit schrijver en ja, die zit op de kant. Ja, dat ben ik. En dat was toen met die toenmalige vriendin. Zij was hetzelfde. Zij, ze zelf? Ja, zei tegen mij, Abdel... We zaten in de tweede week. en, dan, en Het ergste van een oorlog is de verveling. De, de, de grootste vijand van een oorlog... Ja. in de oorlog is... is degene die bombardeert, of, hè, waar je dan in oorlog mee bent. En ik, was, natuurlijk, ik was niet in de oorlog met Israël, maar goed, het gebeurde. En, en, en, maar een de, maar de, maar de andere vijand... is... Uh, is die verveling? Is die verveling? Want je moet je dagen vullen met wat? Als een stukje maakte ik dan een half uur. En dan had ik de rest van de dag ja, af. En we wachten. Wacht, het enige wat we deden was wachten op de wapenstilstand. We dachten elke dag het gaat gebeuren. En toen zei dus die, die toenmalige vriendin zijn tegen mij: We gaan naar het zwembad. Want het is leeg. Er is niemand. Ja, dat is en we kwamen eraan en het was helemaal leeg. Het was van ons. Wij waren voor een dag in bezit van dat zwembad. En ik, ik, ik heb altijd een keer een film over te maken. Ja, het en, beeld is super. En zij, kon heel, ja. en zij, zij, zij kon, kan ook, volgens mij nog steeds heel goed zwemmen. Dus ik zag eigenlijk dat zij... Elke keer als ze onder water ging... En, wat is het? Uh, met, die, met die... Een borstkool. Oh, nee, een vlinderslag. Vlinderslag. Dan dacht ik, ze is nu weer weg uit die oorlog. Ja. Komt ze weer boven, dan was ze er weer. En weer weg. En ze weer, zijn... ah ja. ja. Dat, dat, ik, eigenlijk zijn die momenten dat je in zo'n zo, zo zwembad bent... met echt niemand om je heen... En zo surrealistisch. Ja. En dat ja, ja, het is cinema. Ik was ook wel heel gelukkig. Ja, ja, dat snap ik wel. Je, schrijft ja. ook, je, je creëert dan overigens een toeschouwer bij die twee mensen in het zwembad. En dan schrijf je nooit dichterbij. Nooit dichterbij is de vreemde dan in het diepste ogenblik van de intimiteit. Ik is prachtig zin, die taal. Ja. op verschillende manieren. We worden geobserveerd. Ja. Hij ziet ons. Ja. Hij ziet ons. Hij betrapt ons op de intimiteit. Ja. Ja, dat is heel... Uh, maar is... je kan hem ook nog anders lezen. Dat in twee mensen die intiem zijn, dan, dan, dan, dan is de vreemde in jezelf is ook heel dichtbij. Zo kan je hem ook lezen. Ja, oh ja, ja. oh ja, kijk. Dus dat ja, is ja, ja, vond ik man. het ook een ja. Hele, hele, ja. Ja. Uh, uh, ja. ja. erg mooie zin. Goed, straks na ene um, wil ik graag doorpraten met luisteraars over grenzen overschrijden. Dat mag heel letterlijk hè, naar een ander land gaan en daar iets meemaken. Maar ook grenzen, ja, als je topsport doet, fysieke grenzen overschrijden, wat je dan meemaakt. Of de situaties terechtkomen verbeterend. Ja, ik ben een grensoverschreden. U kunt daarover bellen met 0800-1121. Uh, naar aanleiding dus van dit gesprek met Abdelkader Benali... die zijn boek Oost is West um, aflevert. Net in het nieuws berichten van beschietingen tussen Hamas en Israël. In de week dat de Zuid-Afrikaanse rechter Goldstone... een essentiële observatie in zijn rapport over uh, de Gaza-oorlog... Uh, van twee jaar geleden, terugneemt in de Washington Post. Namelijk, Israël heeft niet doelbewust op burgers geschoten. Wat, hoe, hoe, ja. hoe vond jij dat nieuws? Jij zat in Gaza ja, ik, ik, ja, vlak nadat... Het, dat, het uh, is onmogelijk om in, om in een, ja. een strookland, zo groot als Apeldoorn... met 1,6 miljoen mensen, Gaza stad, bijna 1 miljoen mensen... om daar oorlog te voeren, al, alles, je, alles je militaire capaciteit nog zo technologisch al staand... En zijn je radaren en, en, en, en, en, en, en, en drones nog zo, nog zo afgesteld op de millimeter... om dan geen, geen burgers te raken. Er bestaat geen schone oorlog. Dus het is onmogelijk. onmogelijk. Dus, en, en, en, en, dus wat betekent dat? Zelfs als er, er, is, er is oorlogsethiek en, en ik denk dat, dat, dat Israël daar, daar ideeën over heeft... En die, en die in praktijk probeert te brengen. Maar dat, dat is onmogelijk. Je, je, maakt, je, maakt, je maakt civiele burgers doden. Dat is, dat is ook gebeurd. Misschien beschouw je dat ook als oorlogsmisdaden? Want daar ging het dan... De, de, de, de, misdaden tegen de mensheid. Dat, dat was de beschuldiging. Ik, ik, dat neemt hij ja, eigenlijk nu terug. Ja. Ja. Uh, dat, dat, hij neemt het hij terug in een... Hij, hij neemt het terug in een artikel in de krant. Ja. In de Washington Post. Dus, dus is, dan, is dat, Ik weet niet of ik... Het, of ik dat moest zelfs een officiële terugtrekking van die hele commissie. Want Goldstone, nee, nee, het was een commissie. Rest, nee, klopt. En, de uh, rest van het rapport, dat blijft, dat, uh, uh, dat blijft dan overeind staan. Er wordt wel meteen door Israël omhails. Maar, maar je, je, je kan. Het is heel. Het, het, het, het, ik denk dat, je, dat je, als je. Als je een stuk grond zo groot als avondon afsluit. Uh, menselijk. Hè, je sluit de terminals. Er kan niks meer naar binnen, niks meer naar buiten. Eh. Uh, en je gaat militairen in, in die in die in die in dat in Gaza. En je stuurt je, je militairen met als opdracht uh, shoot to kill. Uh, en die opdrachten zijn er geweest. Er is ook een rapport gekomen van the Breaking the Silence van Israëlische militairen. die uh, over de bezetting en, en, en over de toestand in Gaza een boekje open doen. Dan, dan, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Het is, het is, een, het is, een, het is een het is een stadsoorlog geweest. Ja. En uh, dat kan niet... Dat, de, de, de schone oorlog bestaat niet. En dat is heel moeilijk omdat... Uh, en toen ik daar was in Gaza, ik ben er twee keer geweest, toen... Uh, het was heel raar, ik zal je wat vertellen. Ik was daar bij mijn familie op bezoek, bij de familie Abed Rabbo. Bij Gareth Abed Rabbo. Dat is een man die uh, vijf minuten wereldnieuws is geweest. Om het, tijdens de grondinvasie van Israël in Gaza kwamen ze binnen in een, een, een niet-Hamas-wijk, maar een, een, een, een PLO-wijk. Een, een wijk waar mensen niet aan, niet aan politiek doen, niet militant zijn... maar uh, vaak ook in Israël hebben gewerkt toen de terminals nog open waren. Maar in ieder geval, deze familie is een graad-abed-rabbel verloren. Twee dochters in een, uh, bij de invasie van de Israëliërs. hun huis werd uh, ingenomen en platgelegd. En, uh, want blijkbaar was ze vanuit, vanuit die wijk geschoten door Hamas. Dat... Uh, was dan de aanleiding. Maar ook de aanleiding was ook voor de Israëliërs. Voor, de, voor, de, voor die grondinvasie Om van daaruit Gaza stad binnen te trekken. Dus ze moesten door die wijk. En dan vallen de doden. En, en die, garen daar, die garen, die broer. Die, die jongen en zijn broers. En zijn vader. Die heb ik een paar keer bezocht. En op een gegeven moment zeiden ze. Weet je, wij willen vrede met Israël. Wij willen dat die tunnels open gaan. Wij willen daar gaan werken. En ik, ik snapte dat niet. Ik, toen kreeg ik echt een blackout. Toen ik van, gaat het? Dit snap ik niet. Deze mensen hebben je kinderen gedood. Je hebt één kind nu in Brussel liggen. Dat is verlamd voor de rest van haar leven. Uh, ik vind het heel moeilijk om te accepteren... dat je nu zo'n verzoenende toon kan aanslaan. Mm. En hij meende het. Dat vond ik behoorlijk... Uh, ja... Begrijp je het nu wel? Als het mezelf persoonlijk zou overkomen... Ik, ik zou. Ik, ik weet niet of ik het zou kunnen vergeven. Ik ben daar Ik ben geen, ik ben geen engel. Ik ben, ik ben gewoon een mens. En ja, sommige mensen zijn dat kennelijk wel. Die zijn dus in staat die om kunnen, zelfs in die zin iets te overstijgen. Ik denk dat ik, ja, absoluut. Ik ben Godzijdank niet in die situatie. Nee. Maar wie weet. Ik, ik, ik, weet je wel, maar, dus ik weet niet wat ik zou doen. Dat bedoel ik. Maar ik, ik, ik, kon, alleen maar, ik kon het alleen maar opschrijven en, en, en een diep respect voor hebben. Hm. Maar ik zag ook wel dat de mens in staat is om bepaalde krachten in zichzelf aan te wenden... om een bepaalde manier in het leven te staan... waardoor die ook zelf sterker wordt. En dat, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Uh, juist in Gaza. Hm. Juist in Gaza ook, waar ik mensen ontmoet... die uh, in de gevangenis van Hamas hadden gezeten. En die vertelden over de ja, en die toch de oudere man die zijn lichaam laat zien. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En die dan toch... Uh, en de, ja, intussen gaan dan de beschietingen... zijn we weer verder Gaan dan ook weer... Ja, dit, dit, kan, nog, dit kan nog heel lang het, doorgaan. Ja. Ja. Um, en dan heb je dus ook nog in je serie Portretten voor tv van schrijvers... heb je Leon de Winter <laughs> ja. gesproken. Maar dat, want het is nu 41 minuten over 12, dus we hebben nog een paar minuutjes. Want ik wil dan misschien toch ook nog wel... daar zou je natuurlijk iets over kunnen vertellen... maar je roert ook het onderwerp van migratie aan. Ja. En je gaat na die serie Literaire Portretten ook programma's maken voor tv over migratie. En ja. daar heb je natuurlijk ook wel belang, belangwekkende dingen over te zeggen. Een van de laatste stukken is een soort toekomstvisioen... Waarin je een, ja. een balletje opwerpt over hoe het zal gaan. En, en eigenlijk ben je dan toch behoorlijk optimistisch. Je noemt ja. jezelf ergens ongeneeslijk optimistisch. Ja, zeker. En een van de vrolijkste uitspraken uit het uh, boek ja. is over de rol van allochtonen. Nee, oud, nee? Ja, even kijken of ik het. Kinderen van. Op pagina 254. Kinderen van allochtonen zullen de maat der dingen lijken te zijn. Ja, dat is een mooie. Ja, dat is, dat is pas uh, hoopvol. Dat is heel als het hoopvol. gaat over de spanningen die wij in ons eigen land uh, ja. ervaren. maar je ja, ziet dat allemaal. Als het gaat over Nederland ben ik uh, heel optimistisch. En uh, uh, ik heb ook besloten, nou, na 2008 om in Nederland. <lacht> om het tot mijn Midden-Oosten te verklaren. <lacht> en, breed wij, op, om, en, en breed zijn de armen gebijt en breed de lijnen. <lacht> het is prachtig om hier te zijn. Er is ja? zoveel mogelijk. Ja. Zelfs nu er een, een, zo'n zo gladjakker in de politiek zit, als die, als die, die, die, die, die, die Wilders. Zelfs als dat, dat, dat sentiment in Nederland soms... Hmm. Door de, ook in de media, ook op straat soms op te snijden is... is dit toch nog een land waar zoveel talent is... waar mensen luisteren, waar mensen willen overleggen met elkaar... waar mensen plannen smeden. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, dat ik zeg je dus op de dag dat, dat een Iranier zich in brand heeft gestoken... en is overleden Ja, in maar op dit moment gaat er een Iraans meisje... heeft een slietertoets gedaan en die gaat volgend jaar naar het VWO... En die gaat over zes jaar neurochirurgie studeren. En die redt misschien het leven van een, van een Iranier over vijftien jaar. En het zijn er tientallen die dat doen in dit land. Ja. Dus en dat, is dat bedoel je ook met zoiets? Je, je de... Ik kan wel, ik ja. kan wel. Je moet, je, ik, ik, ik, ik sprak gisteren een Curaçaose vrouw. Die was veel voor, voor deze serie. Ze zei, ik ben naar, van Nederland naar Curaçao gegaan. Van Curaçao naar Nederland. Ik voelde me nergens thuis. En ik was tegen alles. Ik was tegen het idee hoe Nederlanders tegen zwarte aankijken. Ik was tegen hoe Nederland omging met slavernij. Ik was tegen de hokjesmentaliteit van de Antillianen op Curaçao. Ik werd er zo moe van en op een dag besloot ik ergens voor te zijn. En toen zei ze van... en toen kon ik daar al mijn energie in stoppen. Ja. En dat, nou ja, dat, dat, zij die, dat zij die switch kan maken... dat zij ineens dat ziet en daar iets mee kan doen. We is een cateringbedrijf in Breda omstreken. En daar uh, mensen bij verzameld met eten... Uh, uh, mensen bij elkaar brengt, dat, dat is. Dat is uh, hmm. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ja. ik mooi. En daar haal ik ook wel mijn energie uit. Heb ik. Nog één vraag, laatste vraag. Is beweging vrijheid? Ja, beweging is zeker vrijheid. Ja, ja zeker. En, uh, het zit in alles. Het zit in alles. En, en, en, kijk, en voor mij is, is het. Ik hyperventileerde als jongen. Ik was een jongetje van 12. En, uh, we, we woonden thuis in uh, 50 vierkante meter. En, uh, met, met vader, moeder en een paar kinderen. En uh, en ik heb je want want er gebeurde zoveel om mij heen. En ik weet nog heel goed, op een dag zag ik Zeta Aouita lopen op de tv. Een hardloper, Marokkaanse hardloper, die wereldkampioen weet. De vijf kilometer. En ik zag dat. En ik wilde ook hardlopen. Waarom? Mijn ademhaling werd dieper. Ik werd rustig. Van het kijken naar een hardloper. Je hebt leren ademhalen. Ja, ik heb daar leren ademhalen. En toen ging ik hardlopen. En toen zag ik, en toen voelde ik hoe diep mijn adem kon gaan. En daar ben ik verslaafd aan gedaan. Wat fijn dat wij even met je mee mochten lopen. Dank je wel. Alsjeblieft ah, lekker. Goeie reis. Dank je. Na Ene dus praten over het overstijgen, overschrijden van grenzen... in welke vorm dan ook, fysiek naar andere landen... of in mentale zin 0800-1121. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen... Volgt nu een uitzending van Radio Berg -Eik. Radio Berg -Eik. Het radiostation voor Berg Eik. Uh, dames en heren, dames en heren, uh, dames en heren. Dames en heren, dames en heren, hartelijk welkom bij Radio Tergijk. We hebben vandaag iets heel, heel, heel speciaals. je voorzichtig, man. Het ja. ding is breekbaar, ja. Uh, u zult zeggen, tijdje voorzichtig, man, het is breekbaar, maar daar hebben ze het over. Uh, nou, wij zijn uh, bij het opruimen van uh, de troep hier uh, iets tegengekomen. En u zult straks uw oren niet geloven... Het is een, een historische uh, opname. Uh, vastgelegd op een bakkelite schijf. Tedje was zo slim, uh, ik wou het ding al weggooien. Toen zei Tedje nee, dat is van vroeger en daar kan best nog eens wat, wat opstaan. En uh, die heeft een apparaat in elkaar geknutseld wat dat kan afspelen. En uh, dat zijn namelijk opnames, U gelooft het niet, van uh, Radio Bergijk. Van nog voor de oorlog, jawel. Toen uh, niemand minder dan uh, mijn eigen vader en, blijkt nu, de vader van Peer van Eersel... Uh, al een radiostation zijn gestart. Dus het zit echt in de genen. Het is echt iets van vader op zoon. We wisten ja, het echt, dat... Ach, het is, dames en heren, het is Peer van Eersel. De ja. tranen sprongen mij in de ogen... dat ik mijn eigen vader... wiens stem natuurlijk alleen nog maar in mijn geheugen af en toe klonk... dat ja. ik hem echt uit het bakken liet, tevoorschijn, hoorde komen. Het was echt... Nou, de tranen sprongen mij in de ogen... Ja, want, helemaal toen ik mezelf... Ach, ik ga het niet verklappen Nee, ook, nee precies. Het is echt een, een, een... Nou, het is geweldige ontdekking. Ja, en uh, extra speciaal is dat de opname die u dadelijk gaat horen... Uh, de allereerste uitzending is van Radio Bergheiken. Het is een, een, een, een opname waarin het radiostation... ze noemen het dan in die tijd anders... maar het radiostation wordt gestart... Nou ja, ik, ik ga er niet te veel meer verder over zeggen. We gaan een uh, tijdje vragen om uh, de bakkerietplaat af te gaan draaien. En wij we wensen u ontzettend veel uh, historisch luisterplezier met uh, deze opname. Tijdje! Doe maar, draai maar aan die slingen. <tied> En heren, hartelijk welkom bij de eerste uitzending van het radiotelegrafisch station DERK Tot u spreekt de heer Antonius Sporenberg. Met naast zich zijn gewaardeerde collega, de heer Petrus van Eerschool. Luisteraars, hartelijk welkom bij deze als ik zeg eerste, meen ik ook eerste uitzending van dit radiografisch zendstation Bergijk. Precies. Dus luisteraars, zet u naast het toestel en luistert u straks naar niemand minder dan jonkheer Hagen die op feestelijke wijze en met ceremonieel het radiografisch station Bergijk ...overgeeft aan den Eter. Want, luisteraars, het ligt natuurlijk in den bedoeling... ...van dit radiografisch centstation... ...om den gemeente groot ...komt te doen van alle wederwaardigheden... ...en actualiteiten zoals die zich... ...in en om de gemeente dagelijks doen plaatsvinden. Wij drinken ter verhoging van de feestvreugde een aantal kopstoten. U kent het wel, die originele Hollandsche combinatie van gerstennat en genever. Theodorus van Lieschout, kunt u wellicht een vrolijke feestmars opzetten? <klaar> Zendstation aan den eten over zal dragen. En dan wilde ik graag, voordat we naar de toespraak van de heer Hagenverwoerd uh, gaan luisteren, de heer Petrus van Eersol vragen om zijn kleine jongste zoontje even bij de microfoon weg te halen. Een omvangrijke beerke van eer. Peer! Weg hier! De Ga draaien! Goed dan. Dan nu het woord aan jongheer Hagenverwoerd, commissaris van den Koningin in de provincie Noord-Brabant. Wordt ik hier inspreken? Ja! Luisteraars! Eh, het is mij groot genoegen om eh, middels deze uitzending per draad de eh, berg -ex gemeente te doen voorzien van radiotelegrafisch contact met eh, deze, eh, ik, ik, ik zou willen zeggen gefabriceerde telegrafische geluidsstudio van waaruit vanaf heden er muziek en wederwaardigheden over de eh, zuidelijke provincieën zal worden uitgestart, middels deze twee companen aan mijn linker- en rechterzijde, die eh, dit nieuwsfeit ten allen tijden zullen doen komen. Doen. En uh, middels uh, deze radiografische uh, Wederwaardigheden. is dit nieuwe medium, wat ook wel radio genoemd wordt, vanaf nu, en dan zeg ik nu, is dat heden ten dagen, te bereiken voor alle inwoners van de gemeente Bergeijk en hun omwonenden. En hiermee uh, met deze, is, mag ik deze schaar gebruiken? Maar natuurlijk! Heer Hagen Verhoert. Luisteraars, dan wil ik graag door middel van deze schaar... hier deze draad doorknippen... waarmee ik officieel en ook vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst... gesubsidieerde uh, radiotelegrafische uitzending uh, gewacht zal doen. En uh, met het doorknippen van deze draad is dat dan officieel bekrachtigd, ook jegens de luistererwet en uitzendingswet, uh, zoals te doen staan in het wetboek van strafrecht, in artikel 37.3, uh, vrije nieuwscharing, die ook voor katholieken um, uh, tegenwoordig zeer belangrijk is. Uh, daar zij in deze uh, uh, wedenswaardigheden... Uh, Jonkheer Haken ja. verwoord. Mogen wij u gezien de korte tijdsduur die wij slechts in de eter kunnen zijn, vragen de ceremonie af te ronden? Ja. En dan oh. zal nu dan zal ik... de kleine peer de schaar, ja. waarmee het heugelijk feit gestalte stalte dan zal doen krijgen aan uw overhandigen. Oh, peer hier met die kast en de, de schaar. En dan is met de volgende knip officieel Radio Bergijk. groot. Nou, eh, dames en heren, u hebt het eh, gehoord. Daar, eh, ja, daar gaan toch de rillingen over je rug als je zo je eigen vader... en die van je collega en beste kennis eh, hier, eh, waar je nu mee werkt... om dat op zo'n manier terug te horen. Nou, en we hebben gehoord, dat is uit, uit zeer uh, betrouwbare bron... dat er ergens onder in het gemeentehuis nog een paar bakkelite platen liggen... waarop illegale opnamen van onze vaders die de eerste Duitse bezetters welkom heten. Hier, in 1940. Mei dagen 1940. Ja. Nou, daar schijnen feestplaten van uitgegeven te zijn. En er liggen er nog een paar van. We gaan, zoeken. We gaan zoeken. Ik schiet helemaal vol als ik mezelf als kleine perken. och. Ja, ik weet niet waar ik dan toe, toen was. <totstuk> dat vind ik nou raar. Ja, ja, lijkt wel raar. Kijk wat meel. Nee, dat weet ik nog wel. Trouwens. Misschien was je vader toen nog niet getrouwd. En wij zijn even oud, man. Ja, dat is waar. Ik, volgens mij weet ik nog die dag. Ik zou ook meegaan. Maar toen heb jij mij opgesloten in het schuurtje. Zodat ik niet mee kon. Nou weet ik het opeens weer. Nee, ik weet het al. Ik had jou niet in het schuurtje. Ik had jou in de gierput gegooid. Was dat? Va ja, bij, hoe heet die, bij uh, de varkenshouderij. Die hadden toen een houten gierput. Lathouwers. Ja, bij Lathouwers. En dan heb ik jou in de gierput. Je zat, stond tot je, tot je nek in de stront. Dat weet ik nog, ja. Nou, bij mij slaat in één klap de stemming om. Uh... Ach, wat heb ik toen gelachen, en in mijn mijn vuistje gegiegeld? Uh, anders hadden wij met z'n tweeën dat kussen moeten dragen, dat weet ik nog. En er was vechten tussen ons wie die schaar aan Hagen vervoerd mocht geven. Dat weet ik nog. Toen was je al een van mijn... Uh... Oh ja. Huh? Medekinderen. Allemaal zak. Goed, maar die, die platen van... Uh... Ja, ik weet nog niet of ik daar nog zo zin in heb. Uh, wij gaan ondertussen door... Uh... Met wat anders. De open microfoon. De Voor open iedere open berg-eikenaar die wat kwijt de open wil. Microphone. Iedere berg die wat kwijt microphone. wil. Voor iedere berg die wat de kwijt open wil. Goeiedag, dit is Theo van Deurzen. Normaal gesproken zou ik wel gebeld hebben of naar de studio zijn gekomen. Maar nu zag ik op straat de open microfoon staan en dacht ik bij mezelf... Kom op Theo, neem de kortste weg naar Radio Bergijk. Namelijk de open microfoon. Wat wil ik zeggen? Ik ben sinds kort amateur luchtoorloghistoricus geworden en daarom vraag ik u aandacht voor het volgende. Tijdens de oorlogjaren hebben talrijke geallieerde vliegtuigen boven ons land gevlogen op weg naar Duitsland of terugkerend naar hun thuisbasis. Duitse nachtjagers en luchtafweer die overal stonden opgesteld hebben een zware tol geëist. Dit overkwam ook een Engelse bommenwerper die neerkwam in de nacht van zaterdag 28... op zondag 29 juni 1943 om ongeveer 2 uur 14 bij Nijtersel. Graag zou ik in contact willen komen met mensen die dit vliegtuig... of talloze andere vliegtuigen hebben zien neerkomen. Of mensen die andere informatie hebben. Informatie aangaande wat dan ook. Want ik ben heel hongerig naar informatie. Immers, informatie is de sterking van de ziel. En het verscherpen van de kennis, en daardoor kunnen wij controle krijgen over ons nederige bestaan in dit oneindige universum, waarin wij slechts zandkorrels zijn, een lichtflits tussen twee eeuwen duisternis. Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk. Nou, toon kom op. Goed. Nee, ik afleveren. heb opeens te pesten. Goed, dan sluit ik af. Ik zou zeggen, voor alle gezonde kijken naar een kop op... en voor alle zieke kijken naar beterschap.